12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De rechtbank in rechtszaak van oud defensiepersoneel over Groom 6 niet behandelen. De Groom 6 in de verf is kankerverwekkend. 100 oud-medewerkers van Defensie zeggen dat ze er jarenlang met onvoldoende bescherming mee hebben moeten werken. Daarom had ze een rechtszaak aangespannen om schadevergoeding te krijgen. Maar de rechtbank heeft de zaak niet ontvankelijk verklaard. Het is niet duidelijk waarom. De Defensie heeft wel een algemene regeling ingesteld voor mensen die met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt. In Cambodja is een man van 22 uit Haarlem vrijgelaten... die vastzat op verdenking van pornografisch dansen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt... dat hij inmiddels Cambodja heeft verlaten. Eind vorige maand deed de politie een inval bij een feest... in een toeristenoord in Reap. 90 westerse toeristen werden opgepakt... omdat ze zich daar onzedelijk zouden hebben gedragen. Onder de beschuldigden was ook de man uit Haarlem. Die is nu vrijgelaten. In het Olympisch Park in Gangnung is de wind iets gaan liggen. Wel blijven voorlopig alle openbare ruimtes nog gesloten. Buitenactiviteiten zijn het voorzorg geschrapt. De sportwedstrijden die binnen plaatsvinden, zoals het schaatsen, ijshockey en short track, gaan voorlopig wel door. Fans met een ticket mogen het park gewoon in. En Nederland heeft nog steeds te maken met een griepepidemie, maar de piek lijkt bereikt. Volgens onderzoeksbureau NIVEL hadden vorige week 151 op de 100.000 inwoners schiep. Vorige week waren dat er nog 162. En de epidemie-grens ligt op 51 ziektegevallen. En de epidemie die duurt nu al 7 weken. Gemiddeld duurt een epidemie 9 weken. Het weer nog. De zon schijnt volop. Maar in het westen is vanmiddag wat meer bewolking. Het blijft droog bij gemiddeld 5 graden. Vannacht regen en sneeuw of natte sneeuw. Morgen in de loop van de dag opklaringen. En het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file bij knooppunt plein 2 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met radio maken. <laughs> op, een, uh, op een mooie Valentijnsdag met veel zon. En dan ben je weer even dingen aan het uitproberen. En dan heb je er helemaal geen erg in dat we alweer begonnen zijn met het programma. Dus ja, u hoorde Hotel Californië natuurlijk uh, openen. Maar dat is niet onze officiële opener. Nou, we gaan nu dan officieel, Ron en ik. Ron, hou je vast, dan gaan we. Komt-ie! Ponga! Okay. <laughs> En nogmaals een hele goede middag en welkom bij ons supergezellige programma Zandvoort Lunch. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijzen, die vandaag allerlei leuke dingen gaat vertellen. Hij heeft van alles en nog wat voor u uitgezocht. Op het gebied van nieuwsgeving, weerbericht. En cultuur. En cultuur. De cultuuragenda die heeft hij ook onder handen genomen. En ik denk dat hij vast weer allerlei geweldige tips voor u heeft. Dus blijf luisteren. Hou pen en papier bij de hand. En dan kunt u weer van alles moois gaan beleven in onze regio. Um, Ruud is er vandaag niet door omstandigheden. Dus ik heb uh, vandaag zijn uh, plaats ingenomen. En uh, we gaan uh, proberen om zijn niveau te evenaren. Het gaat een heel aparte uitzending uh, worden. Dat kan ik nu <laughs> al zeggen. Ja, jij hoort al niet veel, hè, geloof ik. Hè? Het ja. gaat beter. Het oh, gaat het beter. gaat al beter. Ja. Ja, ja, Oké, okay. okay. goed, goed, goed, goed. Wat nou. leuk iedereen weer uh, nou, niet te zien. Maar ik weet dat er een heleboel mensen uh, luisteren. Oh, ja? Dat is, ja, Ja, we krijgen, ik krijg regelmatig berichten van mensen die uh, meestal een tip geven van mij. Joh, dat kan je beter zo doen. Oh, echt? En toch blijven ze luisteren? Jawel, ze blijven luisteren. Nee, heel leuk. Totdat dus. je het perfect doet. Dan denken ze, nou, ze hebben mij, hij heeft mij niet meer nodig. Het gaat even duren, maar, <lacht> maar we doen het best. <lacht> <lacht> nou, perfect wordt het nooit. Dat bestaat nee, ook niet, toch? Nee, maar kijk, het, het weer buiten is mooi. Binnen is het gezellig. Er is koffie en er is goede muziek. Nou ja, wat, wat willen we nog meer eigenlijk? Dik, dit is het. En, en dit is een twee prachtige, dag. prachtige stemmen. Oh, oh mooi. <laughs> en, en, en Dolly, het is ook een hele speciale dag vandaag. hè? Ja, vind je? 14 februari. Ja. Het is toch Valentijnsdag? Ja. Hebben we daar een beetje rekening mee gehouden? Met, met de muziekkeuze of zo? Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd. Want we hebben natuurlijk ook de artiesten in het licht. Die ja. heb ik gisteren allemaal uh, zitten beluisteren. En gekeken. En ik heb zoveel mogelijk liefdesliedjes van ah, ze er uitgeplukt. geplukt. Wat leuk. Dat is wel een hele zoektocht geweest. Want ja? er, zijn, ja, er zijn toch wel sommige artiesten... Ja, die, die, die, uh, die wagen zich daar echt niet zozeer aan. Die hebben andere onderwerpen. of uh, Dan is het weer net even te heftig voor ons programma. Er zit één nummer tussen, die is best wel heftig. Maar ja... Uh, heb jij nog wat wel gehad een beetje voor je, vakkig, je vrouw op ik, ik heb toch niemand. Ik ben alleen. Ik heb jou net koffie gegeven. Ja, dat, nou, ik, voel, ik proefde wel het verschil. <lacht> ja, ja, ja, hij was veel minder bitter dan anders. <lacht> Laten we maar beginnen. Of heb je er suiker in gedaan? <lacht> ik vind niks... Nou, inderdaad, laten we beginnen. En uh, weet je, uh, tuurlijk, Valentijn, maar we gaan er meteen... Ron, volop in met Valentijn! Hey. Pak Zo, dat was even een heftig begin hè, op wat de Valentijn. Een, uh, wat, dit doet me echt denken een beetje aan vroeger toen ik nog lang haar had en zo. En okay. in het disco. Uh, ja, lekker hè, lekker hè. Oh, heel lekker man. een beetje zo, ja. een beetje heen en weer huppelen. Wij want... hebben wat dat betreft een goede tijd meegemaakt. Ja, hè? De jaren zeventig. Dat, ja, dat was muzikaal gezien een geweldige tijd. Met de ja, revolutionaire 70, geluiden. De ja. revolutionaire geluiden, de discoperiode meegemaakt. Absoluut, en, uh, ja, ja, ja. ja. Geweldig, dit brengt man. weer herinneringen terug. Ja, nou hartstikke fijn. Hey, we gaan een uh, artiest in het licht even doen, denk ik. Heeft ze ook gezien? Heeft ze ook, ja, ooit. <laughs> <laughs> en um, uh, daarbij komt dat, um, dat het ook een beetje op Valentijn gedaan is. En dan gaan we daarna. Vertel ik nog even wat over deze dame, en dan gaan we naar, het, uh, naar de, drie, uh, de drie in één. horen. Ja. Artiest in het licht. En dat wordt uh, Heintje Davids, Zie je er weer. Heen, kun jij je nog herinneren dat wij samen eens op de film gezongen hebben? Ja, dat ik het weet. Dat is veertig jaar geleden. Toen waren wij nog het oude koppeljongen, Wijntje en Heintje. Ja. En weet je wat het liedje was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 Je nagels zijn voortdurend in de rang, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo ver van je hou. Al ah, denk je ook een beetje vreemd, voorras, toch ben ik danig met jou in mijn sas. van een ander nooit iets weten? Omdat ik zoveel van je hou Wat verdriet nee, nee, dat Mooi ben je niet Het gaat nee. Vooral wanneer je kijkt Op welk ik geen plaat Schoonheid hart, Maar niet de liefde. Die blijft Daar moet je maar aan wennen nee, niet... Al zijn je kleren ook niet van satijn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 Op op. <tieden> Doet het jou nou ook wat wij. Als je uit kan wel houden Lief en zo zoals je weet samen deelden wij Het lief overal, dat was voor jou en al het leed, dat was voor mij. Dat heb je toch geweten. Al liet je mij prikkels in de kamer. En sloeg je vaak bij de ogenblik. Toch kan slechts mij ontscheiden. Omdat ik zal veel van, van je haal. Nou was dat niet een leuke uitvoering van uh, <coughs> sorry van onze heintje Davids. Is nou weer Even kijken terugkomen. hoor, want er gaat iets niet goed. Ik ja. zit nu met een verkeerde. <laughs> Ja, ze is... Uh, We, weer teruggekomen, Heintje Davids. Want daar stond ze natuurlijk wel bekend om. Hè. Afscheid nemen en weer terugkomen. Ja, ja, en vandaag nou ja, is er van, weer even ze de weer, Ja, ze is er weer. Heintje Davids, dit, is wat, dit was een, uh, een, een duet. Speciaal uitgekozen voor Valentijnsdag. Omdat ik zoveel van je hou. Uh, Samengezongen met uh, Sylvain Poons. En uh, ik moet altijd zo lachen als ik die vrouw hoor zingen. Want je hoort overduidelijk dat slecht zittende gebit. Hè? Dat doet me ook een beetje denken aan. Uh, voor de Koningin Wilhelmina. Voor, of, bijvoorbeeld. Hè? Ook ja. Of dat, ja, door dat ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig, geweldig. Dat blijft nou ja. uh, hangen. hard. <laughs> Heintje Davids, waarom uh, draaien wij haar vandaag? Uh, ze is 13 februari 1888 ooit geboren. Ja, dat is het helemaal niet vandaag. Nee, dat klopt. Maar ze is op 14 februari 1975 overleden in Naarden en geboren in Rotterdam. Nou ja, en ze was natuurlijk een Nederlandse variatéartieste die vanaf 1907 tot aan haar dood onder de naam Henriette Davids carrière maakte als zangeres en bij de hand de grappenmaakster. Want daar was ze ook goed in. En uiteraard, zoals ik net al zei, het meest bekend onder de naam Dav Heintje Davids. Uh, na haar officiële afscheid op 25 september 1954 in Tuzinski... daar traden toen onder andere uh, Wim Kan, Wim Sonneveld, Toon Hermans en Max de Jeur ook op... Uh, maakte Heintje Davids al snel, al snel haar come, comeback. En tot ver in de jaren zestig bleef ze optreden... waarbij ze regelmatig aankondigde dat dit echt de laatste keer was. <lacht> Op den duur werd het verschijnsel van telkens afscheid nemen... en weer terugkomen, zelfs het Heintje Davids effect genoemd. En uh, Heintje was echt... God, ik zit weer met de verkeerde muis... Uh, Heintje Davids was de jongste telg uit een uh, Joodse Rotterdam gezin. En haar vader Levi David was komiek en caféhouder. En haar moeder Francina Terveen was dienster. S ja, diensteres, dienster. Zowel haar broers, broers Louis en Hakki als haar zus Rika... traden op als het familietheater Davids... en gebruikten deze ervaring als springplank voor een theatercarrière... Heintje, dat was klein, dik en bedeeld met een kolderiek aandoend stemgeluid... werd door haar ouders on ongeschikt bevonden om aan het familietheater deel te nemen. En overtuigd van haar eigen kunnen... maakte ze vanaf 1907 zelf carrière als komisch refuszangeres. Nou, de rest is uh, natuurlijk uh, geschiedenis. En uh, we gaan nu over naar de 3 in 1, want daar is het toch de hoogste tijd voor. 3 in 1... In, in, in. ja onze 3 in 1 van vandaag u heeft ze ongetwijfeld herkend Chicago met uh... oh nou heb ik uh... if you leave me now alles ja if you leave me now dat was het laatste nummer dat u hoorde en uh, Saturday in the park en die andere weet ik niet meer ik heb ze al weggegooid <lacht> <lacht> Dat gaat ook. Oh, oh. <laughs> ik heb ze al verwijderd, dus ik weet niet meer ja. eens meer wat ik... Nou, ik vond in ieder geval drie hele mooie liedjes. Ja, luisteraars en... kunnen reageren op onze Facebookpagina... om Dolly even te helpen welk nummer het was, want ik weet hem ook niet meer. <laughs> ik ook niet meer. Wat erg. Wij zaten goed, druk te praten. Ja, ook dat, dat nog, ook het. dat, ook dat. Ja, ja, ja, ja. In ieder en... geval is het de hoogste tijd voor het nieuws. Dus Ron, zet je schrap... En uh, we gaan luisteren naar welk nieuws Ron allemaal tegen is gekomen uit onze regio. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron, Ron Gijssel. Gijssel. Ja, dat is hij Een vrouw raakte dinsdagavond gewond bij een ongeval op de Vog weg in Aardenhout. Haar wagen op was op zijn kant tot stilstand gekomen en ze zat vast achter het stuur. Het ongeval gebeurde even na half elf. Voorbijgangers alarmeerden de hulpdiensten. Toen de brandweer arriveerde, zat de automobiliste nog bekneld in haar wagen. Ze werd eruit gehaald en overgedragen aan de ambulance dienst. De vrouw moest naar het ziekenhuis. De auto werd op vier wielen gezet en naar de kant geduwd. Brandweerlieden maakten het wegdek schoon. Uh, voor de rest is daar nog niks over bekend. Een oude vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Zandvoort. Ze werd hierbij uh, oversteken aangereden door een scooter. De scooterrijder ging er naar het ongeval vandoor en werd elders in de stad aangehouden door de politie. Het, stak, uh, het slachtoffer stak even voor vier uur de keesomstraat over toen de botsing plaatsvond. Ambulancebroeders hebben eerste hulp verleend. Politieagenten hebben in de omgeving gezocht naar de scooterrijder... en konden hem op de basis van een singlement na enige tijd aanhouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De heemstedenaar die zich voordeed als professioneel schuldbemiddelaar... is dinsdag veroordeeld tot 18 maanden cel. De man lokte zijn slachtoffers onder de naam VSB Nederland... en had een professionele reclamesport op de radio. Niet bij ZFM overigens. De 36-jarige heemstedenaar werd schuldig bevonden aan zeven gevallen van oplichting. Mensen vertrouwden hem hun salaris of uitkering toe om hun vaak ernstige schulden af te lossen. Hij betaalde echter geen schulden af en trok ook geen regelingen met schuldeisers. Hij lichtte de mensen op voor duizenden euro's. De man moet ook een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Tevens moet hij 16.000 euro teruggeven. Dat is volgens de rechtbank het door oplichting genoten voordeel. En hij is eerder veroordeeld voor oplichting. Enkele Zandvoortse visboeren hebben het idee opgepakt om hun viskar te verruilen voor een kiosk. Omdat tegenwoordig alles ingezet wordt op een duurzaam ondernemen, vinden wij het onzin dat we elke dag onze kraan bij zonsondergang moeten weghalen, zegt Arlamberg, eigenaar van de viskar. De boudevaart wordt binnenkort opnieuw ingericht. De gemeente wil er daarom serieus naar kijken, volgens verantwoordelijk wethouder Gerard Kuipers. Maar er zal ook gekeken moeten worden naar andere belanghebbenden. Er zal dan ook onder andere eh, het bestemmingsplan eh, gewijzigd moeten worden. Maar hij ziet inderdaad wel kansen. Vooral ook omdat er meer duurzaam gewerkt eh, kan worden. En dan het laatste bericht. Een samenhangend en hoogwaardig fietsroutennetwerk... waardoor fietsers vlot tussen de stedelijke kernen... en vanuit het stedelijk gebied de natuur in kunnen fietsen. Met aandacht voor beleving, bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid. De ambitie voor zo'n fietswerk is er. Vorige week hebben de gemeenten van de MRA, Rijkswaterstaat... de provincies Noord-Holland en Flevoland en de vervoerregio Amsterdam... de intentieverklaring getekend om dit fietsnetwerk gezamenlijk te realiseren. Namens de gemeente Zandvoort heeft wethouder Gerard Kuipers zijn handtekening gezet. Tot zover het nieuws. Geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is er veel zon. In de middag trekken er vanuit Westen wolkenvelden over, maar het blijft dan nog droog. De middagtemperatuur wordt ongeveer 5 graden. In de avond wordt de bewolking dikker en later vanuit het Westen mogelijk lichte regen. De zuidoostenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Komende nacht is er veel bewolking en breidt de neerslag zich verder over het land uit. In het westen valt de neerslag als regen, mogelijk vermengd met natte sneeuw. Weerland inwerkt als natte sneeuw. Met name in het noordoosten en oosten kan het door sneeuwval wit en glad worden. De minimum temperatuur loopt uiteen van 4 graden langs de westkust... op tot rond het vriespunt in het noordoosten van het land. De zuidoostenwind is matig aan zee en boven het IJsselmeer krachtig. Morgenochtend is het bewolkt en valt er nog regen. In het noordoosten valt mogelijk nog natte sneeuw, waardoor het daar nog glad kan zijn. Vanuit het westen komen er ook droge perioden, maar het blijft bewolkt en er kan af en toe nog regen vallen. In de middag klaart het in het westen soms op. De middagtemperatuur loopt uiteen van 4 graden in het noordoosten tot lokaal 10 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het zuidwesten en is matig, aan zee en boven het IJsselmeer soms krachtig.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 From confusion A fly illusion Keeps it coasting On the river to cruising Up, down Round and round Files profound. But nevertheless You got to get down Fantasy freak Through the grief So unique you, you move your feet The sweat from the heat Back to the fact I'm the Mac, And I know that The way I kick the rhyme. Some will call me a poet Falling steady flowing Growing, showing sights and sound Caught in the groove Infantasia I'm found Many tripped the to tour Upon the rhymes they soared To an infinite height To the realm of the hardcore Here we go Off I take ya Dip trip Let Fantasia. What's that? bop You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 Ja, een beetje. Normaal heb ik altijd wat rustige nummers, een beetje bloesachtig. Ik denk, nou, uh, mooi weer. Even iets meer pit erin. Ja, lekker hoor. Ja. Nou, ik vond hem even goed wel lekker uh, zwoel en uh, relaxed. Ja, zeker. Relaxed. Ja, ja, Dat ben ja. ik ook. Ja, nou ja, dat past ook heel erg bij je. Dat klopt helemaal, dankjewel, dankjewel. dat klopt, Ron. Ron, um, wat zullen we doen? Zullen we eens gaan kijken en de mensen wat gaan vertellen... over wat er allemaal te doen is uh, in de regio op ja, cultureel gebied? Er is nog wel wat, hè? Daar wil ik best wel even wat over kwijt. Goed, dan ga ik even de, de openingstuner erin zetten. Zonder kan niet. Uh, nee, dat is waar. Nee nee. nee, nee, we moeten ons wel aan de regels houden. Daar komt-ie! 106.9 VFN To be or not to be, that is the question. Zandvoort Luncht presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Beb Sweers. Nou, is <lacht> Beb is verkouden hoor. Uh, is verkouw, hoor. Ja, Ze heeft een, een hele zware stem te. vandaag. Hé, <lacht> <lacht> hey, maar deze intro doen we maar één keer, toch? Die hoef je Jawel. toch niet elke keer te nee, doen? Nee hoor, voor mij niet Nee, oké. Okay. Nou, dan gaan we hem nu afzetten. En dan gaan we door naar een ander mooi muziekje... om op de achtergrond uh, te draaien. Ja, en want... dan uh, zou ik zeggen, Ron... Uh, maar... Ja, schiet maar, want waar gaan we als eerst heen? Er is namelijk een hele leuke uh, expositie. Oh, sorry, de... sorry. <lacht> <lacht> het lijkt te dik voor elkaar, Jelle. Ja! <lacht> Goed. <lacht> wil je het nou wel of wil je het nou niet horen? Ik wil alles horen. Je wil het wel horen, ja. dan ga ik het wel vertellen. Want in het Taylor, uh, museum in Haarlem is een expositie uh, over diepzeegeheimen. En die is tot en met 9 september. is een leven op de bodem van de oceaan. Het is haast niet voor te stellen. De enorme druk van het water, de afwezigheid van zonlicht en voedsel, de ijzige koude. Toch bevindt zich een groot deel van alle levende diersoorten zich in de diepzee. De Natuurhistorische Bibliotheek van het Tijdensmuseum bezit bijzondere boeken over, dit fascinerende, uh, over de fascinerende zoektocht naar, naar leven in de diepzee.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 De, de opening zal plaatsvinden op zaterdag 10 februari. Dat is net geweest natuurlijk. Uh, in de kerkstel van de Kerk in gang van de Frankenstaat 24. Waarbij de fotograaf samen met Merijn Tinga uh, geïnterviewd zou worden door Joep Stassen. Maar dat is natuurlijk al geweest. Uh, u kunt natuurlijk wel de, de expositie bekijken in de Grote Houtzaat 43 in Haarlem. Dan nog naar het Archeologisch Museum in Haarlem aan de Grote Markt 18. Een uh, schat in het hart van de stad heet het. Achter het kleinste pandje aan de Grote Markt is bij archeologische opgravingen een schat aan vondsten aan het licht gebracht. Kleine schatten als koffiekopjes en tabakspijpen bijvoorbeeld. Maar ook grote schatten, een gouden ketting en een zilveren kettingsluiting met diamanten. Grote Markt 16, een klein plekje in het hart van de stad waar grote schatten verborgen lagen van zeven eeuwen geschiedenis. Archeologisch en historisch onderzoek heeft ze weer aan het licht gebracht. Ontdek in de tentoonstelling de verhalen van de bewoners, van de uitbaters en de vissers, van het koffiehuis en het vissershuisje, van tabakspijpen, goud en diamant. Wat doen we er? Nog eentje? Nou, laten we maar naar de, artiest, de volgende artiest in het licht gaan. Dat vind ik een mooi idee. Dank je wel voor deze prachtige bijdrage. We zijn weer helemaal op de hoogte van allerlei mooie dingen. Komt zo nog, nog niet. Door. Nog niet alles, wou ik net zeggen, inderdaad. Um, we gaan iemands vi verjaardag vieren en het leuke is dat ik uh, de man die jarig is laten toezingen door hemzelf. Hier komt hij gefeliciteerd met je verjaardag, Wally Tax. Could you put me up tonight? No, I promise. I ain't drunk, I ain't uptight. I just feel kinda lonely. Just staring at the wall. Will you do it? Lord, I feel so small know my brother, he ain't there my Brother's out of town Please, I beg you, honey, please Please don't turn me down Facing this old floor Please believe me I don't ask for more I see youngins, yeah, I'm glad they're doing fine I think they really those kids just blow my mind got some postcards and my on the phone. Jesus Christ, I just feel lonely asking me So please. Don't hang up the phone. Don't, don't, don't hang up the phone. Taks. en uh, zoals hij al zei, uh, it's my birthday and there's no one around. En vandaag is het weer net zo. En hij zong zichzelf toe vanaf aarde naar de hemel uh, en hier op aarde gedenken. Wij zijn geboortedag vandaag. Hij is geboren op 14 februari 1948 in Amsterdam als Vladimir Tax. En overleden ook in Amsterdam op 10 april 2005 alweer. Alweer 13 jaar geleden jongens. Hij was een Nederlandse zanger en componist... en natuurlijk ook bekend vanuit de band The Outsiders. Uh, Tax werd geboren als zoon van een Nederlandse vader... en een Oekraïense moeder die elkaar in een Duits werkkamp... van der Einstad hebben leren kennen. Hij begon als zanger van de Amsterdamse band The Outsiders... die hij op twaalfjarige leeftijd oprichtte. Dat is toch niet te geloven? De eerste single, You Mistreat Me, kwam in 1965 uit. De bandleden van het eerste uur waren naast Tax Ronnie Splinter, die speelde solo-gitaar. Ton Krabbedam, die speelde slaggitaar. Ja, die was trouwens eerder bij uh, de groep N65. Appie Rammers, ook basgitaar. En Leendert Bush, uh, die speelde de drums... De groep brak door toen ze in maart 1966 in het voorprogramma van de Rolling Stones speelden. De Outsiders tekenden een platencontract bij Willem Duis label Relax... en hadden enkele hits achter elkaar, zoals uh, Lying All The Time, Keep On Trying en Touch. Die behaalden allemaal een uh, top-10-notering. Um, vrijwel alle hits van de Outsiders zijn gezongen in een even smeuig als uniek Mokum Engels... In 1968 ging het helaas bergafwaarts met de band. Tax en de andere bandleden werden het niet eens over hoe de band zich muzikaal moest ontwikkelen. En in 1969 ging de band uit elkaar. Um, in 2002 trouwens verscheen de laatste plaat van Wally Tax, die hierop begeleid werd door een band met onder meer Jack of Hearts bassist George Oosdijk. Die vanaf midden jaren negentig ook de manager van Tax was. En met de cd De Entertainer keerde Tax gedeeltelijk terug naar de gitaarrock. Waarmee het ooit begonnen was. De plaat flopte en Tax zakte terug in zijn verslavingen. Die hij volop had. Um, hij had een drankverslaving en een drugsverslaving. En uh, dat weet hij aan zijn... Uh, in zijn, die schreef hij toe aan zijn jeugd met een getraumatiseerde moeder. Uh, want zij had tijdens de Tweede Wereldoorlog verschrikkelijke dingen meegemaakt. En haar lot had de jonge Wally al vroeg een sombere kijk op het leven gegeven. Zo vertelde hij onder meer in een interview met Ischa Meijer in Vrij Nederland. Tax is begraven op de Nieuwe Ooster in Amsterdam. En na een inzamelactie en een beethoven concert in Paradiso... komt precies een jaar na Tax zijn dood een grafmonument worden geplaatst. Hij is vervaardigd door Mijnbert van Soest... en bestaat uit een monumentaal blok steen. met aan de linkerkant outsider en rechts entertainer. En op het blok steen staat een kruis van gitaarhalzen. Ik neem u nog even mee, want zover Wally Tax, naar Elvis Costello met de Long Honeymoon. Ook natuurlijk voor Valentijn. En dan gaan wij richting het nieuws... En uh, na het de nieuws en de reclame zien wij u terug of hoort u ons terug met een stukje cabaret.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 Cause the baby isn't old enough to speak It's been a